Kobe Ilse, nieuwe presentator voor of de Proms. Proficiat. Kobe Ilse en klassieke muziek, dat is een link die ik niet meteen zie. Nee, toch niet. Ik heb nog eens op Radio 1 een, een programma gepresenteerd over filmmuziek, wat toch wel heel dicht aanleunt bij klassieke muziek, want dat is ook symfonisch opgenomen, dat is ook met met arias, dat is ook met melodieën die je in de klassieke muziek terugvindt. Dus het is wel een match. En vooral popmuziek en klassiek, zelfs wat rockmuziek en wat klassiek en dance, want Basement Jaxx is eigenlijk ook wel wat dance. Ja, dat is gewoon wie ik ben. Want ik hou niet van vakjes. Iedereen, je hebt vakjes, een serieuze journalist moet alleen maar serieus een journalist zijn. Of iemand die uh, op televisie komt en een talkshow presenteert, die kan niet naar klassieke muziek luisteren, want dat strookt niet met het imago, terwijl elke mens is meer dan een een, dat ene vakje waar je soms alleen maar ziet in de media of, of op televisie. Dus nee, laat ons die schotten maar eens afbreken en vooral zeggen van... Zowel pop als rock als klassiek, alles is stof. Ben je zelf iemand die naast Sportpaleis Lotto Arena ook naar nou zeg de single gaat, naar de opera? Ik ben aan uh, het uh, de keersma. Aan het had de keersmaker haar nieuwe dingen gezien in de single. Opera minder. Dat is eerder iets dat ik opzet in een auto. Maar om nu live te gaan, dat duurt ook altijd wel heel lang. En Ik ben een meter 90, 92 om precies te zijn. En die stoeltjes in de opera hier in Antwerpen, als ik dat even mag zeggen, die zijn niet gemaakt op mensen van een meter 92. Maar ik durf wel eens in Londen naar een musical te gaan zien. Of is mijn credibiliteit nu helemaal aan het Dat weet ik niet. Het is al een niche publiek daarmee. waarschijnlijk wel bereiken. <laughs> voilà. Waar ik graag bij scoort trouwens, bij dat niche publiek. Dus uh, bij deze, ja. Ik hou van musicals. Als je nu Karel Uybrechts moet vervangen. Is dat, is dat eigenlijk de juiste term? vervanger van, van, van Uybrechts? Nee, want Karel doet nog Luxemburg. En gaat waarschijnlijk ook nog Amerika doen als Amerika er terugkomt. Dus, allez, er is, het, het, het is een evolutie hier in Vlaanderen. Hé, Robert wordt ook niet vervangen. Robert gaat Duitsland doen, gaat Luxemburg doen. Maar Alexandra komt nu in Vlaanderen, waar het allemaal begonnen is. Dus als er een vernieuwing plaatsvindt, is het logisch dat ze het eerst in Vlaanderen doen. Om te zien, klopt dat? Werkt het? marcheert, het? En dan kunnen we nog zien wat het wordt. Maar ik, ik zou het woord vervangen echt niet gebruiken. Echt niet. Ook voor mezelf... Ja, het zou heel erg zijn om te moeten zeggen, van ik ga nu doen wat Karel 30 jaar gedaan heeft. Nee, ik denk dat ik vooral mezelf moet blijven. En zelf aanvoelen van, oké, okay, hier voel ik mij goed bij. En ik denk dat, dat, dat dit is wat een Night of the Proms publiek ook kan gebruiken. Naast het, wat ons eerlijk zijn, het, het, het, het, het topwerk wat, wat Karel gedaan heeft. Hè. Doe het maar, hè, 30 jaar. Energie in die zaal krijgen, de dus zaal stil krijgen op het juiste moment. In der tijd was dat nog vooral een student studenticoze bezigheid ook. De Night of the Proms was veel studenten, dus dat... Ik heb er echt waar heel veel bewondering en respect voor. Ik heb hem ook gebeld. Ik wou, dat, ik wou hem echt aan de lijn hebben om te zeggen van... ...Karel, ik vind het wel belangrijk om je om zegen te hebben in deze... Zin. ...maar ja, natuurlijk. Hij is op zijn 33 begonnen, is nu 63, 30 jaar. Hij zegt ook van oké, okay, dat is logisch dat er is iemand anders passeert. En ik ben dan zelf ook 33, dus dat is op, op, op dat vlak wel grappig. Allebei van de VRT, van de Nieuwsdienst. Hij van de Sporting, van de nieuws. Maar bol, ik vind het wel een leuke rode draad dan. Welke presentatiestijl ga je hanteren? Want ik in de beginperiode van Karel kwam hij soms met heel veel show op met een brommer en, en dat soort dingen door het sportpaleis gereden of al vliegend en dat soort tussen zie je dat zelf ook doen? ik zie dat allemaal doen, ik zie mij dat allemaal doen Bert maar we zullen wel zien, ik ga het toch nog niet verklappen maar dat kunnen Wouters maar oppast qua vliegen en zo, nee nee we gaan kijken wat we gaan doen maar er zijn wel wat die leuke ideeën en uh, je weet de, de proms zijn technisch altijd zeer indrukwekkend en dat gaat nu niet anders zijn is het nu de bedoeling om uh, door jou binnen te halen en de verjonging... ...om een jonger publiek, die studenten, binnen te halen? Dat weet ik niet. Dat moet ik aan, aan Jan vragen. Ik denk dat ik niet, daarom niet per se alleen maar jonge mensen aanspreek. Ik denk allez, ook een programma als Volks, als we die kijkersonderzoeken bekijken... ...dan kijken ze van, van jong tot oud. Nou, dus ik weet niet of ik zo'n heel jong profiel heb. Maar ik ben wel iemand anders dan iemand van 63 bijvoorbeeld... Die de jeugd, de echt jongeren, kennen Karel niet meer als schermgezicht. Die kennen Karel als presentator van de proms, maar daarom niet meer als schermgezicht. Mij dan weer wel. Dus misschien dat er op dat vlak wel wat verjonging zit. Maar mensen gaan ook niet naar de proms komen omdat Kobe Ilsta nu presenteert. Hè. Mensen gaan naar de, moeten naar de proms komen om voor de muziek, voor de sfeer, voor het spektakel, daarvoor moeten ze komen. En dat, gaat, dat garandeer ik hen allemaal tip top zijn. Laatste vraag, Koba, toen 30 jaar geleden Karl Uiber is begonnen en gevraagd werd op de sportdienst door Jan en Jan, dan hadden Jan en Jan helemaal geen geld om een presentator te betalen. Dat was zelfs een broekzak operatie, als ik me niet vergis. Hoe is dat nu met jou gesteld? Goh, ik verdien hier ongelooflijk veel geld mee natuurlijk. Hè. Ik ben binnen, na vier sportpaleizen ben ik binnen, Bert. Zo gaat dat toch in de wereld. Oké, okay, dankjewel Kobi, heel veel succes. Smiley, smiley, smiley, hè? ja maar.